Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Nieuw plan voor Impuls Woningmarkt. Een kamer verdeeld over woorden teven. En minister Spies pakt salarissen corporatiebestuurders aan. Mensen die een hypotheek voor een huis willen... moeten ook geld kunnen lenen bij pensioenfondsen. Dat bepleit de coalitie van bouwers, corporaties, vakbonden en huizenbezitters. Ze hebben samen een plan gemaakt om de woningmarkt uit de slop te trekken. Om het aantrekkelijker te maken om een huis te kopen en te verkopen... willen de opstellers dat de regels voor het verstrekken van hypotheken worden versoepeld. Het nieuwe kabinet zou extra geld moeten storten in een fonds... dat het voor starters makkelijker maakt een huis te kopen. En ook zouden banken mensen moeten helpen... die met een restschuld zitten na de verkoop van hun huis.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 De brancheorganisatie VTW en EDES erkennen dat de salarissen vaak hoger liggen dan de norm, maar ze wijzen erop dat veel arbeidscontracten zijn afgesloten voordat de norm van kracht werd. De Europese beurzen zijn vandaag onderuit gegaan en vooral de aandelen van banken sloten lager. De ax index eindigde 1,9% lager op 328 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten respectievelijk 2 en 2,8% in de min en vooral de Spaanse beurs had het zwaar te verduren. De Spaanse centrale bank maakte vandaag bekend dat de economie in het derde kwartaal opnieuw sterk is gekrompen. Het land houdt Europese noodsteun voorlopig af. De beurs in Madrid daalde bijna 4%. Procent. De politiebond ACP heeft een meldpunt geopend voor politiemensen... die vorige week in Haren zijn ingezet. De bond wil zo inventariseren wat er bij de politie fout is gegaan. Volgens ACP-voorzitter Van de Kamp zijn er politiemensen... die zeggen dat er zaken zijn misgegaan, bijvoorbeeld op het gebied van de communicatie. De politiemensen hebben volgens Van der Kamp zelf gevraagd... om een verhaal te mogen doen bij zijn bond. De resultaten van de inventarisatie zal de ACP aan de commissie Cohen overhandigen... die de gebeurtenissen in Haren onderzoekt.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 De Papua-strijders die Nederland hielpen in de strijd tegen Indonesische infiltranten... kregen een monument op landgoed Bronbeek in Arnhem. Maandag wordt het monument onthuld. Vanaf de onafhankelijkheid in 1949 probeerde de Indonesische president Sukarno... Nederlandse Nieuw-Guinea in handen te krijgen. Daarvoor stuurde die infiltranten naar het gebied. Papua's, die de jungle goed kenden, hielpen Nederlandse patrouilles deze infiltranten op te sporen. Onder de Nederlandse guinea veteranen leefde al jaren de wens om een monument op te richten voor de Papua's. De gemeente Den Haag en voetbalclub ADO Den Haag zijn verbaasd dat Ajax vanaf februari weer Haagse voetbalsupporters toelaat in de Amsterdam Arena. Volgens ADO is er geen overleg over geweest en de club staat dan ook niet achter het besluit van de Amsterdammers. De gemeente Den Haag noemt het eenzijdige besluit van Ajax zeer voorbarig.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 Tot slot het weer. Vanavond en vannacht vooral aan de westkust kans op een bui. Dat koelt dan af naar een graad of 10. Morgen eerst zon, maar smiddags meer bewolking en nog steeds meer plaatse buien. Het wordt zo'n 16 graden. ANEB, verkeersinformatie. De avondspits verloopt duidelijk minder druk dan gebruikelijk. Er staan 17 files, nog maar 60 kilometer bij elkaar. Een paar zaken vallen op. Op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Nog even wat file tussen Lochem en Badmen, over 3 kilometer. Het was een aanrijding, maar de weg is alweer een tijdje vrij, dus het verdwijnt. De andere kant op, richting Hengelo. Restant van de kijkersfile tussen Twello en Badmen, 5 kilometer. Wat langere file nog op de A12. Utrecht richting Den Haag, tussen Bodegraven en Gouda, 5 kilometer. Stond daar een tijdje een auto stil.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 En Lucella Goedenavond, bijna negen minuten over zes. Tijdens de kabinetformatie komen er altijd veel plannen en voorstellen uit het hele land. Zo meer over het plan voor de woningmarkt van onder meer Bouwend Nederland. De politie onderzoekt nog hoe de inbreker van Dyssen gisteren om het leven is gekomen. Zeker is wel dat er een vechtpartij is geweest met de mensen bij wie hij inbrak. Volgens staatssecretaris Teef is het treurig dat de inbreker is omgekomen, maar hoort het wel bij het inbrekersrisico.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 Maar in dit geval heeft hij volkomen gelijk. Op welk punt? Nou, je kijkt dus hier de twee kanten aan. Je moet even naar de inbrekerskant kijken. Verstandige inbrekers, en dat blijkt ook uit al het onderzoek wat op dat gebied gedaan is... die proberen ervoor te zorgen dat er, dat er vooral inbreken in huizen waar niemand aanwezig is. Dat verkleint gewoon het enorme risico dat ze een klap op hun kop krijgen. En als een inbreker dat niet doet, dan aanvaardt hij dus kennelijk het risico... dat hij een klap op zijn kop kan krijgen of dat hij mensen tegenkomt. Maar dan en, kijken we vanuit het en, punt en, van de mensen wie bij wordt schoven, wie wordt ingebroken. Sorry? Als we dan kijken vanuit het punt van de mensen bij wie wordt ingebroken. Nou, kijk, daar, daar zitten twee kanten aan. De, ik hoor vandaag de geur van iedereen die roept van... ja, die man is dood gegaan, dus die mensen hebben disproportioneel geweld gebruikt. Dat zijn twee verschillende dingen. Ook als deze mensen uh, keurig zich aan de proportie van het geweld gehouden hebben... wat je in dit soort gevallen zou mogen toepassen... dan nog kan... Uh, de man doodgaan, als ik u een klein duwtje geef. en u valt achterover met uw hoofd op een, op een salontafeltje. dan kunt u ook dood zijn, terwijl ik u maar een heel klein duwtje gaf. Dus ik denk dat de politie eerst moet onderzoeken. wat deze mensen precies gedaan hebben. wat die inbreker precies uitgesproken heeft. En dan kan je pas beoordelen of het proportioneel is. Ja, er, zit, er zit trouwens nog een andere kant aan die mensen zich moeten realiseren. Je, je ligt te slapen, er staat bepaald een gek bij je in huis. Je schrik je dood. En ja, dan gaan mensen soms hele rare dingen doen. Hè? En dat heet een, een kat die het nou die, die soms rare sprongen maakt. Maar wat dan staatssecretaris Teven vandaag zegt... wekt hij daarmee de suggestie, zoals D66-kamerlid Gerard Schouw vandaag zei... wekt Teven daarmee de suggestie dat hij een oproep doet... om voor eigen rechter te spelen? Als u, als u dan dat voorbeeld wat u zojuist noemt, uh, daaraan koppelt? Nou, meneer Teven hoeft niks op te roepen. Het staat gewoon in de wet dat je jezelf in je eigen spullen mag verdedigen. En dus mag je een inbreker in je huis, mag je aanvallen. Maar wat bedoel, daar, daar, hoeft, daar hoeft even niks voor op te roepen. Maar wat is dan proportioneel? Op welke manier kan dat worden vastgesteld door de rechter? Stel je voor, er komt iemand in mijn huis binnen. Ik heb een honkmal in de vorige kamer staan. Wat mag ik dan doen? Dan, dat hangt, kijk Uiteindelijk is het oordeel aan de rechter wat proportioneel gevonden wordt. En daar spelen natuurlijk een hele hoop dingen. Mag, ik die, man, mag ik die man uit mijn huis slaan? Dat, uiteindelijk moet je dat de rechter vragen, maar uh, wij, wij hebben in principe het recht... om iemand die mijn huis inbreekt, om die het huis uit te slaan. Is dat ja. dan een verdediging of een aanval? Nou, je, je mag je spullen verdedigen en jezelf verdedigen. En als iemand je huis binnenkomt, mag je hem eruit slaan. Ja, zo simpel is het. En of je dat nou met een honkbalknuppel knuppel of met een stoel doet... Uh, dat maakt er uiteindelijk toch niet zoveel uit. Nou, denkt de SP in een van de reacties op de uitspraak van Teven... Dat, uh, dat inbrekers zich mogelijk beter zullen gaan bewapenen. Is, is dat een risico wat dan hieruit uh, voortvloeit? Uh, ja, kijk, je moet ik ook in perspectief zien. Fred Teven zegt wat. Daar is een dag een hype over. En denkt u dan echt dat uh, dat beetje hype van vandaag dat het, uh, invloed zal hebben op het gedrag van inbrekers? Ik denk het niet. En het is nog steeds zo dat de meeste inbrekers proberen te zorgen dat er niemand in huis is als ze inbreken. En soms heb je stomme inbrekers die daar niet op letten. Nou, de, deze man is daar een van. U noemt het een hype, maar die is krachtig genoeg voor de raad van de, voor de rechtspraak om te zeggen: van het liefst hadden wij gezien dat Tevens zijn mond had genouw, gehouden. Want, citaat, als politici uitspraken doen over de schuldvraag, wekt dit verwachtingen bij het grote publiek. Ja, maar kijk, Fred TV heeft niets gezegd over de schuldvraag. Hij heeft simpelweg gezegd. Wat er in de wet staat. En dat is dat je je spullen en jezelf mag verdedigen. En dus als je inbreker in huis ingaat, dat je het risico loopt dat je iemand tegenkomt die zichzelf en zijn spullen gaat verdedigen. Maar kunt u zich voorstellen dat het een grote publiek dit niet helder vindt? Dat die denkt, wij kunnen dus onze gang gaan? Nou, mensen, mensen mogen toch binnen zekere marges hun eigen gang gaan in huis als er s'nachts iemand naar binnen komt. Kijk, de teneur van uw vraag is van ja, deze zielige inbreker die is. Uh, die heeft het ontzettend veel geleden en die is dan per ongeluk dood gegaan. Nee, dat is wel iemand die is gaan inbreken. Bij iemand die spullen mag verdedigen, zo simpel is het. Simpel. Peter van Koppen, hoogleraar rechtspsychologie. Dank u wel. Een coalitie van bouwers, woningcorporaties, vakbonden en huizenbezitters wil dat er een nationaal stimuleringspakket voor de woningmarkt komt. Oftewel, het nieuwe kabinet moet alles op alles zetten om de huizenmarkt vlot te trekken. Bert van Sloten van de Economie Redactie. Goedemiddag Bert. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedenavond alweer. Ja. Uh, ik moest even terugdenken aan een paar maanden geleden. Volgens mij kwam er toen een nationaal historisch plan... voor de woningmarkt. Dit is iets nieuws. Dit is iets nieuws. Um, dit is een coalitie inderdaad van de woningcorporaties. De vakbonden, de huizenbezitters en de bouwers. Die waren daar niet allemaal bij betrokken destijds. Het is een soort noodkreet. Uh, ze bepleiten bijvoorbeeld een deeltijd-WW tot 2014. zeg je, nou ja, deeltijd-WW tot voor 2014 bouwers. voor bouwers. Voor werknemers in de bouw. Dat zegt gewoon ook iets over het pessimisme. Uh, ze denken namelijk gewoon... dat die situatie tot 2014 slecht zal blijven. Het is ook een beetje een advies aan de informateurs natuurlijk, waarbij ze wel zeggen van ja, er zijn 43.000 banen in de bouw verdwenen en als het blijft zoals het op dit moment is, dan verdwijnen er ook nog eens een keertje 30.000 meer en... Brinkman, de woordvoerder van uh, dit initiatief, die zegt zelf ook... Van, tot op heden is er meer afbraak dan opbouw. Kortom, het wordt tijd uh, voor een echt plan. En ze willen dus dat die deeltijd WW tot 2014 loopt ja. bij de bouw. Wat willen ze dan nog meer? Want daarmee red je het denk ik niet. In de woningmarkt. Nee, dat, dat laat me het moet zeggen, wel dat, gebouwd worden. Precies, dat is meer een, een, een labmiddel, een plakmiddel, een pleister eigenlijk. Nee, wat ze bijvoorbeeld willen, uh, een van de suggesties uit dat plan is... de pensioenfondsen die moeten op de een of andere manier... makkelijk geld kunnen gaan lenen aan mensen... die huis willen gaan uh, kopen. Dat is dan ook een gedachte die op zich niet nieuw is. De Rabobank heeft dat, ik denk, één of twee maanden geleden ook gepresenteerd. En toen werd daar het etiket Oranje Oplossing op uh, opgeplakt. Um, maar het mag nu op dit moment uh, niet. Op dit moment is het zo dat banken alleen geld mogen lenen aan mensen die een huis willen kopen. En ze zeggen, ja, die banken, die doen dat niet. Dus we moeten zoeken naar andere mogelijkheden. En een van die mogelijkheden zou kunnen zijn de pensioenfondsen. Maar is het dan nou ook niet heel simpel om te zeggen, pak die banken aan en zeg van jullie moeten meer geld uitlenen? Dat klinkt op zich wel heel simpel. Tim. Maar het leven is niet zo simpel. En helemaal niet als je bank bent, uh, zeggen ze bij de banken. Want de banken zeggen, je moet aan steeds strengere eisen uh, voldoen. Bijvoorbeeld de AFM heigt ons in de nek. Uh, die zegt van uh, nou ja, je kan niet zomaar aan mensen een hypotheek uh, verstrekken. Maar in het vroeger je nog wel eens dacht: van nou, je komt daar ongeveer uit qua loon. Dat is een mooie ontwikkeling, kunnen we vast een hypotheek op financieren. Dat mag allemaal uh, niet meer. En uh, dan komt er nog eens een keertje iets, uh, iets bij op dit moment. Uh, dat is wat heet de Restschuld. Als jij je huis verkoopt tegen een lagere waarde dan waarvoor je het gekocht hebt... blijf je zitten met een restschuld. De bank mag dat niet meer financieren. In het verleden mochten ze dat wel mee financieren. gebeurde niet, maar theoretisch mocht dat wel. Uh, je mag het ook niet meer aftrekken van uh, de blauwe envelop, oftewel de belastingdienst. Kortom, dat zijn allemaal uh, elementen bij elkaar die ervoor zorgen... dat jij ma minder makkelijk een, een huis koopt. En Dat willen ze proberen vlot te trekken, want er moet gebouwd worden. En als je dan aan de ene kant het uh, verkiezingsprogramma van de PvdA ziet en aan de andere kant het programma van de VVD... en dit plan daar dan naast legt, wat krijgen we dan? Een paars, Niks? Een, of? een paars huis. Nee, uh, wat je dan krijgt, één nou, belangrijk Met ding. andere woorden, heeft hij het kans van slagen? Nou, het heeft in die zin wel kans van slagen... dat iedereen ook aan die onderhandelingstafel uh, vindt... ook wel dat er iets moet gebeuren. Maar één belangrijk ding ontbreekt, en dat heb ik nog niet genoemd... en dat is het woord waar we het altijd over hebben... ook tijdens de verkiezingscampagne, hypotheekrenteaftrek... Het ontbreekt niet voor niks, want daar verschillen ze allemaal van mening over hoe dat verder moet. Maar wat het belangrijkste is, is eigenlijk de boodschap die er niet in staat. Er moet een besluit worden genomen. En welk besluit, dat maakt niet uit. Als er maar een besluit wordt genomen, want dan keert de rust terug. En op het moment dat er rust is, is er vertrouwen. Nou, noem de hele riedel maar op. En dan kan er weer gebouwd worden. En dat wil alle opstellers van dit manifest. Bert van Sloten, de formateurs kunnen daar hun uh, voordeel mee doen, of niet? Dank je wel. We gaan straks naar Ronlinker in Parijs, want er is nieuws uit Frankrijk waar de werkloosheid oploopt en een psychologisch belangrijke grens heeft doorbroken. Ik krijgt u bij zwaan met de verkeersinformatie. Ja, het is een uh, avondspits van niks, uh, Lucella. De files oh, zijn alweer okay. bijna weg. Ja, <laughs> is ook, ja. Maar je moet altijd een paar mensen teleurstellen. Want er staan wel nog een paar hardnekkige files. Op de A15 naar Nijmegen. Staat bij Waddenooyen 5 kilometer. Daar is helaas een ongeluk gebeurd. En de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Everdingen en Noorderloos 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. De poorten zijn open. Het publiek kan er binnen op voetbal. Complex de Zaaier in Werkendam. Voor de wedstrijd Kozakken Boys tegen Heerenveen. Die begint om acht uur. Mark Hamer, is het publiek al binnen deze de deze in? Ja, ja, het is druk. Het is druk bij de kassa. Er staat zelfs een rij. Mensen kopen de laatste kaartjes. Ja, laatste kaartjes staat de tribune. Daar is nog genoeg ruimte. Hoor. Daar kan mee gaan staan. En als ik even ietsje verderop kijk, op de langste weg... volgens mij hebben we ook al een klein parkeerprobleem hier. dat ik hier nu rondloop, vind ik toch wel leuk. Want Kozakken ja, Boys, voor mij wel een naam uit de jaren tachtig, jaren negentig dat toen de, de NCRV nog op zaterdagmiddag een sportprogramma had... dat er hier vandaan zaterdagmiddag amateurs live voetbalflitsen werden gedaan. Nou ja, terug naar vandaag naar de wedstrijd van Heerenveen. Komt hier een meneer aanlopen. Meneer, volgens mij bent u echt een Cossacka Boys fan Zeker weten. Zelfs nog van de supportersvereniging. Voorzitter van de supportersvereniging. Ik zie het op uw jas staan. <laughs> ja, supportersvereniging Cossacka Boys. Helemaal. Een zeer mooie vereniging. Meer dan 500 eigen leden hebben wij. Dus, uh, en we gaan er vanavond massaal vanuit dat we... Even doorgaan hier zo. Wat een spektakel hè, meneer. Ja, ah, dit, is, dit is grandioos. We hebben natuurlijk al twee keer eerder meegemaakt tegen PSV en tegen Ajax. En nu weer. En zo ziet je, dit hoort gewoon bij onze club, dit... Dit is gewoon geweldig. Die ambiance, alles eromheen. En iedere vrijwilliger die te weer staat, is geweldig, zo'n club als wij hebben. Ja, maar, maar, en normaal gesproken, uh, op zaterdag wordt er gevoetbald, hè? echte zaterdag uh, amateurclub. Is het... wat, is, wat maakt zo'n wedstrijd dan zo, zo anders nu vanavond? Nou, het is natuurlijk, ja, voor, voor de KVB beker sowieso natuurlijk. En je speelt tegen een betaalde organisatie, natuurlijk, een SCRV. Plus dat daarna Marco van Basten natuurlijk ook nog wat doet. Natuurlijk. Ja, waar... dat, dat doet wel wat, hè? Want ja, ja ik ja. zie ook het programma boekje en er staat een foto van de Kozakkenboys Boys en daarboven niet een foto van Herenveen, maar van Marco van Basten. Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook zo. Maar goed, Marco van Basten is natuurlijk de naam en, en, en de man daarachter natuurlijk. Die heeft al zoveel ambities. Iedereen die heeft nog heel veel respect voor deze man natuurlijk. Plus dan wij natuurlijk een hoop spelers hebben die uit de betaalde organisatie komen en graag toch nog eens een keertje terug willen daarin. Dus ja, het is dubbel op eerlijk gezegd. Dat, het is gewoon grandioos om, om dit te mogen doen zo. Boys, een naam mooi uit het verleden. En vanavond misschien een stuntje tegen Herenveen. Doet u eens een voorspelling? Ja, voorspelling. Drie keer de scheepsrecht. PSV net niet, Ajax net niet. Nou ja, misschien vanavond. We hopen op een wondertje, absoluut. Maar sportiviteit staat bovenaan bij ons. Ik wens u een plezierige avond in ieder geval. Dankjewel. De grote San Marco op de Zaaier in Werkendam... zijn natuurlijk wel de jongens van Herenveen die het moeten gaan doen tegen de Kozakkenboys. Tijd voor Mumford and Sons nu. Holland Road.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 From your corner you rose to cut me Frankrijk, Want daar is de werkloosheid door de psychologische barrière van 3 miljoen mensen gegaan. Sinds 1999 zaten er niet zoveel Fransen zonder baan. Correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, dat is natuurlijk uh, slecht nieuws voor de nieuwe president, ja. Hollande. Wat is de belangrijkste oorzaak van al die, uh, van die al maar stijgende werkloosheid? Maar het, is een, uh, het zijn cijfers die net bekend zijn gemaakt, Lucelle. En als je kijkt naar de optelsom van een hele grote groep sombere omstandigheden hier in Frankrijk... dan is deze conclusie geregeld dat het slecht gaat met de werkloosheid. Gisteren kwam het Franse bureau voor de statistieken al met cijfers... over het ondernemersklimaat hier. Dat staat onder druk. Frankrijk zakt verder weg op de ranglijst van welvarendste landen. Er is niet genoeg groei en dus komen er geen banen bij. Sterker nog, bij grote bedrijven als Peugeot, ArcelorMittal, Sanofi, Petroplus dreigen ze zelfs te verdwijnen. Dus het is de vraag of op korte termijn een verbetering komt... in die werkloosheidscijfers. En heeft, heeft het kabinet hier een, een antwoord op, of de president... Eigenlijk niet. Kijk, Hollander's populariteit is al heel sterk gedaald sinds hij de verkiezingen won. Als je de opiniepeiling althans mag geloven, dit zal hem zeker niet helpen natuurlijk. Hè? Minister Sapin van Werkgelegenheid, die was er vanochtend al als de kippen bij... om nog voordat die cijfers naar buiten kwamen de schuld bij anderen te leggen. Wat zijn die 3 miljoen choumeurs? Het zijn veel zespoor, veel moeilijkheid. Maar het is het resultaat van een politiek. Het is de 3 miljoen avons die we hebben gevonden. Het is een van de reden waarom de ont souhaité changer de president van de Republiek... Ja, dit was wat we aantroffen Na Sarkozy, zegt minister Sapin, die dus uh, Hollanders voorganger de schuld geeft. Tot op zekere hoogte zullen ze kiezers dat misschien wel accepteren, maar zeker niet voor lang meer, want dat weet president Hollande ook. Hij heeft eerder deze maand een televisieinterview gezegd uh, dat hij de neergaande trend van de werkgelegenheid binnen een jaar wil ombuigen. Dan reken maar dat Frankrijk hem na deze ja, toch symbolische grens van 3 miljoen, dat het Frankrijk hem aan die de jaartijd die hij zichzelf heeft gegeven ook zal houden. Ron Linker vanuit Parijs. Een enorm gouden kalf voor de deur van de stad Schouwburg in Utrecht. Dat kan maar één ding betekenen. Het filmfestival begint vanavond. Niet op, maar langs de Rode Loper staat een man met de microfoon, Martijn van der Zanden. Martijn, goedenavond. Goedenavond. Utrecht, het is nog film. Ik ben keer rustig hier op de Rode Loper trouwens, toch? Juist nog rustig. Ik denk Utrecht. Ja, het is rustig, rond een uur of zeven gaat het hier druk worden. Ja? We spreken met een klein beetje vertraging. Utrecht film en dan zeg ik Isabella Rossellini. Ja, die zou hier, als het goed is, over de Rode Loper moeten zijn gegaan. Maar helaas, ze is door haar rug gegaan. En ze heeft op het allerlaatste moment afgezegd. Dus die is er vanavond niet bij hier op de Rode Loper. Wie we bijvoorbeeld wel gezien zijn Carice van Houten, Jeroen Willems. Die is gast van het jaar, dus die is nou, bij heel veel evenementen te vinden. En Willeke van Ammerooij. Zij krijgt straks de eerste, het eerste gouden kalf dat wordt uitgereikt... voor de cultuurprijs 2012. Dus die gaan we hier wel zien. De grote Nederlandse namen. Roseline natuurlijk een wereldberoemde actrice. Wat doet zij nu Utrecht? Of wat had ze eigenlijk in Utrecht moeten doen, maar ze is er niet bij door de rug? Nee, precies. Nou ja, ze, zou, ze speelt in de openingsfilm van vanavond... Nono, -no, het zigzagkind, uh, Een familiefilm, daar speelt zij een rol in. En uh, nou ja, goed, ze is er dus helaas niet bij. Uh, de regisseur trouwens van die film, Vincent Bal, die naam zegt misschien zo gauw niks... maar hij heeft bijvoorbeeld ook Minous gedaan, een andere bekende populaire film. Nono, uh, -no, het zigzagkind is een familiefilm, daar gaan we er heel veel van zien uh, tijdens dit filmfestival. Is dat het enige thema? Kinderfilms? Nee, niet alleen kinderfilms. Want het is crisis in filmland. Hè. Dat, dat mogen duidelijk zijn. De subsidies worden minder. Daarnaast is het in Nederland niet echt aantrekkelijk belastingtechnisch gezien om, om, om films te produceren. Dus veel mensen gaan ook naar het buitenland daarvoor. Maar ze willen hier wel een beetje positief blijven. En dus is een ander belangrijk thema. Dat, ze, dat is de belofte. Ze hebben zes jonge acteurs en actrices die eigenlijk een beetje in de spotlights worden gezet. Want ze willen het positief blijven benaderen hier. En die zes mensen die hebben een enorme drive. Hè. Die zijn jong. Net van de toneelacademie bijvoorbeeld af. Maar die hebben een enorme drive om te presteren. En dat zeggen ze, daar moeten we trots op zijn. Dat moeten we uitstralen. En dat, nou, dat willen we ook laten zien tijdens het filmfestival. In Utrecht geen Isabella, wel Martijn van der Zanden. Morgenochtend zijn verslag van de eerste avond van het filmfestival... in het NWS Radio 1-journaal. Wij zijn klaar. Wij wensen u een goede avond. En gaan naar Joost Eertmans. Joost, ja, ik zeg ja. één ding bij jou. Inbreken. Inbreken, nou, dan heb je de hashtag te pakken, denk ik, dat is, We raakten er niet over uitgepraat, Fred Teven. Hij was de hele ochtend al uh, trending topic en wat mij betreft had hij dat hele dag mogen blijven. Het, is, uh, ja, het staat uh, weer voor een hele mooie stelling, garant natuurlijk, dit kan niet onbesproken blijven. Uh, de dode inbreker die doet nog wat stof uh, opwaaien uit die Het lijkt er bijna op, volgens sommige twitteraars, dat Fred Teven zijn dood heeft veroorzaakt. Ik ben het roerend met de staatssecretaris Eens, Lucella. Het letsel of dood, het is een inbrekersrisico, zeg ik hem na. En u kunt mij naspreken of juist tegenspreken. Heel graag doet u dat bij ons in avondspits. We gaan dus spreken over het inbrekersrisico. Bel mij op 0800 1121 en doe dat inderdaad met hashtag WNL, hashtag inbreken. Of hashtag inbraak mag ook. Letsel of dood, het is voor risico van de inbreker. Gaat u maar bellen en twitteren. We gaan elkaar hopelijk zo direct zien en spreken in avondspits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 Nu verzameld op een 3-cd-box. Paul Garrick Collected. Nu bij Free Record Shop. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Met uh, op sommige plaatsen buien, maar er zitten meer buien aan te komen, want uh, vanuit het zuidwesten naderen die ons land. En dat betekent voor vanavond en vannacht met name in het westen van het land een aantal buien. In het binnenland is het vaker droog, ook wat opklaringen, minimum temperatuur tussen 8 en 11 graden. Morgenochtend begint de dag met de meeste buien opnieuw in het westen, maar ze breiden zich snel uit. En dan vinden we op uh, vrijwel alle plaatsen in het land wel een aantal van die exemplaren. In de loop van de dag is er ook kans op onweer, tussendoor af en toe een beetje zon. Het wordt 16 graden en de wind waait Eerst uit het zuiden, later uit een westelijke richting. Meest matig tot vrij krachtig. Maar bij zee kan de wind zelfs krachtig zijn, windkracht 6. Vrijdag en zaterdag nog steeds niet droog, af en toe wat zon en een buitje. Het wordt uh, ook weer niet kleddernat, want de buienactiviteit neemt geleidelijk aan wel weer wat af. Zondag is het dan waarschijnlijk droog en dan gaat heel voorzichtig de temperatuur iets omhoog. ANEB, ah, verkeersinformatie. De files van de avondspit zijn alweer bijna opgelost. Maar er zijn wel een paar duidelijke uitzonderingen. Op de A15 Gorkem richting Nijmegen, daar is een ongeluk gebeurd. Het staat vast tussen Knopendijl en Waddenooien, over 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, blijft er nog eentje over. De A20 naar Gouda bij Moordrecht, 4 kilometer hardnekkige file. De A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 12 kilometer. Dat komt door onderzoek van de politie. De andere kant op loopt het ook vast tussen knooppunt Gorkem en Lexmond 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Letsel of dood is voor risico van de inbreker. Ja, een bericht voor alle wagens. Hier komt Avondspits van WNL. Bel WNL. 0800 1121. Niet langer wordt bewoners geadviseerd hun huis te ontvluchten als iemand inbreekt. Niet langer wordt een inbreker geen strobreed in de weg gelegd... als hij met geweld het domein van een onschuldige burger betreedt. Niet langer delen Linkse criminoloog en ernst Hiers de lakens uit. Het is Teventime. En dat merken we. De tijden zijn veranderd en daar ben ik heel erg gelukkig mee. Maar nog steeds zijn er partijen anno 2012 als de SP en GroenLinks... die vinden dat niet de inbreker maar Fred Teven het geweld uitlokt. Hallo, word wakker SP. Het zit zo. Een inbreker denkt ochtends ...waar zal ik vandaag gaan inbreken? Een slachtoffer denkt s ochtends niet... ...welke inbreker zal ik vandaag eens doodslaan? Dat is de kern van de zaak. Letsel of dood, het is een inbrekersrisico. Bel WNL nou. 0800 1121. Ja, wilt u gaan inbreken, dames en heren luisteraars... ...in deze show, ga gerust uw gang. Ik zal u met proportioneel verbaal geweld te lijf gaan... ...maar alles uiteraard op eigen risico... U kunt meedoen, hashtag inbreken, hashtag #BNL. u doet mee. Het gaat om de uitspraken van Teven, waar ik warm voorstander van ben, die uitspraken. Letsel of dood, het is voor risico van inbreken. Laten we wel de zaak in de juiste verhouding blijven zien. U kunt meedoen op 0800 1121 aan deze stelling. Galit uh, Baktali zegt mij op Twitter, het vervolg van gisteren. Dit is nu een goede billboard voor straffen. Exact, Galit, dit zie ik zo voor me langs de snelweg. Dit zou nou zo'n tekst zijn op zo'n billboard. Letsel of dood is voor risico van de inbreker. Perfect. Arne Stierman zegt, het bedrijfsrisico snap ik, maar nu komt het. Net over of ze vogelvrij verklaard worden. Geweldsmonopolie ligt nog steeds bij de politie. En shark zegt: Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we de inbreker ontvangen met koffie en gebak. en hem dan gaan helpen met inladen, toch? Dat is inderdaad, zoals ik er ook naar kijk, Gerard van het Verlaat uit Naaldwijk. Goedenavond. Ja, hallo, hoi. Gerard. Ja. Ver ja, reageer. Ja, ik ben het uh, helemaal eens met de stelling. want ik vind dat een inbreker. Uh, die s'nachts bij je bed staat en je wakker maakt. bewust het risico neemt dat er. Uh... ...een vechtpartij kan volgen... ...als je in je bed ligt en die kerel staat daar in je bed... ...en weet je dus dat er iemand bij je staat... ...die ja. daar helemaal niet vies van is... ...en je loopt gewoon een enorm risico... ...en die man die accepteert dat... Nou, dan kunnen er heel ernstige gevolgen aan... Uh, ja, uh, ...gekoppeld worden... ...dus dat moet je gewoon niet doen... ...ik ben het helemaal met de stelling eens. Dank je, dank je, Gerard. Dank je Gerard, voor het verlaat die het meteen met me eens is... ...ik ga even naar een uh, min of meer genuanceerd standpunt toe... ...maar Amet Mar uh, Marcouch Hier is aan de lijn... ...hij is Tweede Kamerlid van, uh, van de PvdA... ...goedenavond uh, Amet. Goedenavond. Nou, uh, je, je hebt al in de pers wat, wat dingetjes gezegd over de uitspraken van Teven. Uh, kun je nog één keer zeggen, vind je deze uitspraak nou in de haak van uh, Fred Teven... of gaat hij iets te ver voor jou? Nou, hij gaat wat mij betreft ietsje uit de bocht. Omdat ik, uh, kijk, ik ben een voorstander van... Uh, en, en, maar goed, dat is ook geregeld in de wet... dat slachtoffers uh, zichzelf mogen verdedigen. En dat gaat uh, eventueel ook gepaard met geweld. Uh, maar je moet er natuurlijk wel bij vertellen... en, dan, en, en dat, is, dat is het risico van het slachtoffer... Namelijk uh, dat je ook die, dat geweld moet verantwoorden uh, uh, bij de rechter. En het is de rechter die uiteindelijk ja. uh, oordeelt of dat geweld uh, legitiem is geweest of niet. En, uh, ja, en, en, en, en Teven uh, ja, die, die zou de suggestie kunnen wekken dat, uh, ja, dat je eigen richting... Uh, mag spelen. En dat mag in een rechtsstaat natuurlijk niet. Nee, maar Achmed, nou lig ik in bed s'nachts... en ik word om twee uur wakker van wat gerommel... dan is het volgens mij mijn totale verrassing... dat ik geconfronteerd word ongewenst met een inbreker. Die man is daar helemaal gepland mee bezig. Is het dan raar dat je niet van zo'n slachtoffer mag verwachten... dat hij alle belanghebbenden gaat zitten aftellen af en afpellen... van hoe die moet reageren? Die slaat om zich heen wellicht met inderdaad iets te grote kracht. Moet je hem dat kwalijk nemen? Nee, dat is, dat is ook, het is ook het goede recht uh, uh, van een slachtoffer om zichzelf te verdedigen. Dus om daar eventueel ook uh, geweld bij te gebruiken. Uh, het is alleen wel zo in een rechtsstaat, en dat is heel vervelend voor een slachtoffer. Het geweld moet ook verantwoord worden. Er is maar één autoriteit in dit land uh, die daar uiteindelijk uh, over oordeelt of het goed of niet goed is geweest. En dat is de rechter, en niet de staatssecretaris. No. En ook niet de politiek. En dat verhaal. Uh, had uh, Steven erbij moeten vertellen. Uite uiteindelijk is dat zeer de vraag, want hij heeft zelf een richtlijn laten opstellen door het OM. En dat zegt inderdaad heel duidelijk, ze worden niet direct als verdachte ge gearresteerd. Ze mogen hè, in ieder geval naar huis toe, de slachtoffers in dit geval. En dan zal de rechter wel moeten oordelen, dat zegt hij er wel bij. Ja, maar, maar, dat, dat, is, ja, maar, maar dat is prima, dus, uh, uh, dat je mensen dus niet aanhoudt, in de handboei slaat. En dat is terecht. Dat is, dat is een goede uh, richtlijn. Uh, maar mensen uh, uh, blijven wel verdachten. En, en, en ze worden wel gehoord over wat er allemaal gebeurd is in die woning. En uiteindelijk zal de rechter, uh, want dat is de werkelijkheid. Dus je moet slachtoffers niet, anders, niet iets anders voorhouden dan de werkelijkheid is. Nee. Uh, zal, uh, zal, zal men dat geweld ook moeten verantwoorden bij de rechter? En het is de rechter die uiteindelijk uh, uh, oordeelt of dat geweld uh, ja. Uh, ja, geoorloofd is geweest, proportioneel uh, en legitiem. Nee, daar sta ik uh, en dat ik is ook het hele achter. verhaal. Uh, dus wat mij betreft mogen slachtoffers zich zeker verdedigen, eventueel met geweld, maar wel, dat geweld moet wel verantwoord worden en het is de rechter die uiteindelijk beslist of het legitiem en proportioneel ja. is geweest en niemand anders. Vind jij, eh, Ahmed, dat uh, tevens zijn woorden terug zou moeten nemen? Uh, ik vind het heel erg belangrijk om uh, juist uh, vanuit de positie van minister of staatssecretaris heel erg zorgvuldig en compleet te communiceren over dit soort dingen. Want het gaat echt over uh, slachtoffers. Nou, maar zeggen ze het, ja uh, of hij... nee, Ahmed? Vind je, eigenlijk dat, je mag het gewoon zeggen. Vind je dat hij te ver is gegaan? Dat nou ja, je dat ik ik hij terug moet de, nemen? Is, niet ja, terug moeten nemen, maar hij moet duidelijker zijn uh, in, in wat hij zegt. En hij moet voorkomen dat de suggestie uh, wordt geweest dat, uh, dat, dat je eigen richting uh, mag spelen. Maar vind je dat hij zijn toon wat zou moeten matigen nou jullie toch met hem in het kabinet gaan stappen? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er wel om dat je, dat, dat je, uh, dat je compleet het verhaal vertelt, namelijk... Uh, je mag jezelf verdedigen, dat is al geregeld in de wet. Daar kan geweld bij gebruikt worden, maar uiteindelijk moet dat geweld verantwoord worden. En is het de rechter die uiteindelijk beslist of het legitiem en, uh, en, en proportioneel is geweest en niemand anders? Als je dat verhaal compleet vertelt, dan lijkt het me toch helder, ook naar slachtoffers toe. Want iedereen heeft het over inbrekersrisico, maar wat dacht je van slachtofferrisico? Nou, ja. Want de mensen zitten uiteindelijk wel... Uh, met de gebakketeren zijn slachtoffer ja. van een ja. uh, misdaad en vervolgens moeten ze zich ook verantwoorden voor het geweld wat gebruikt is. Maar dat is, is toch voors, geen advies, maar Ahmed, dat is toch hopelijk geen ja. advies van Rennen alsjeblieft weg, wat de Hoge Raad in 1953 zei, als je kan vluchten moet je wegrennen, ook al lopen ze met je, met je stereo naar beneden. Dat is ja, toch maar meneer Eerdmans, ik ben tien jaar politieman geweest en weet u, in, in dit soort uh, omstandigheden reageert iedereen anders. Dat klopt. Dus als iemand, als iemand reageert door iemand het huis uit te slaan, dan vind ik dat heel legitiem. Uh, maar ik vertel er alleen maar bij, in een rechtsstaat moet ja, elke ja. elk geval van geweld verantwoord worden. En het is de rechter ja. die uiteindelijk oordeelt of het legitiem is uh, geweest. Oké. Okay. Arbeid Markoes, ik vind het een helder verhaal. We zetten er een punt bij. Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En ze gaan wel degelijk in zee met teven als het er zo naar uitziet. Ik ben benieuwd, dat kan nog wel eens wat, wat spanning op de, op de lijn gaan geven. Hans Willemsen twittert mij over de stelling. Het is een inbrekersrisico om inderdaad letsel op te lopen of zelfs dood te gaan. Hans Willemsen zegt: het WNL zit in de beveiliging. Als wij iemand ongeoorloofd in een pand aantreffen, mogen we niets doen. Anders pas kwijt. Dit gaat wel te ver. Terry Reinders zegt: avondspits. Inderdaad, het risico van het vak. Moet je maar niet zo achtelijk zijn om te gaan inbreken. Tom Norhoff zegt... Eerdmans, iemand die inbreekt geeft daarmee al zijn recht op. En Chris Hottentot zegt de bekende uitspraak... een inbreker ontwaakt met de gedachte. Waar zal ik inbreken? Een slachtoffer niet met de gedachte. Welke inbreker sla ik vandaag dood? Die heb ik met een plezier geretweet, want ik denk dat dat de kernmerk van de zaak is. Dirk-Jan Genodemans uit Helmond. Goedenavond. Dag Joost, Dirk-Jan. Ja. Nou, ik ben het een beetje weer... Uh, helemaal We maken een feestje van een in-in-in in in in verhaal... Uh, een paar onschuldige mensen die hebben nu twee problemen. Ze zijn slachtoffer van een inbraak. Nou, dat is erg genoeg. Maar vervolgens zijn ook nog slachtoffer geworden van een, ja, een moordelijk, die noemen we doodslag. Die mensen worden morgen weer opnieuw wakker. Dan is dit feestje voorbij voor de journalisten. En ze zeggen: Ik heb iemand vermoord of gedood. Elke dag wordt die man opnieuw wakker. Ik heb iemand gedood. Ja, maar... En wij op de radio en wij in Nederland maken er gewoon een feest aan. Dat het niet erg is. Nee, maar... Dat is een drama, lijkt like mij. Dirk-Jan, dat vinden we allemaal. Alleen het punt is, gaan ja, maar... we ze ook nog afvoeren met de handboeien... omdat ze zijn overvallen en daarop gereageerd hebben? Of gaan we ze gezien als mensen die slachtoffer zijn geworden? Die... Ja, maar daar zijn men ik over eens... dat die mensen eigen, de, de huis en haar verdedigen. Die discussie hebben we ook niet. Nou... Maar wat ik vind, we maken er met snel een feestje van. Ja, Wederom ja. beginnen we met deze ochtend. Hup, er is iemand de inbreken dood. Eigen, ja. eigen schuld, dikke bulk. En ik vind het diep trichetig die doodst. Daar, daar is niemand niemand niet prettig mee. Maar de mensen die dat veroorzaakt hebben... die worden nu continu op elke zender herinnerd ja. dat ze iemand gedood hebben. En dat is toch een ja. in- en volwijdig ja. Die mee kunnen Dirk -Jan, helder... Ik kunnen niet jij het hier aankijkt. helder punten. Ik denk dat het een publiek debat is. Hè? Het is een publiek debat ja. zo'n... Maar je gaat niet over allemaal mensen, hè? de emotie van andere mensen. Nee, dat is juist. Oké, okay, Dirk Jan, dan zet ik ook even de punt. We gaan eens kijken, de lijnen lopen vol, u doet mee. 0800 1121, het nummer van Radio 1, avondspits. Let's love dood is voor risico van de inbreker, dat zeg ik Fred Tevena... die behoorlijk onder vuur kwam liggen, onder andere van de SP en GroenLinks. Die vinden het een, een uitlokken van geweld door Tevena. Ik vind het belachelijk dat het zo gesteld wordt. Het is juist het omgekeerde. Hij komt op voor slachtoffers die juist worden beticht van geweld... terwijl zij zijn overvallen van de meulen zegt op het moment van de inbraak vooral die eigen rechter zijn er is er namelijk geen ander rechter bij dat is een overdenkertje. Risico van in een huis wonen, zegt iemand, Martin de Koning mij... En is dat er dan kan worden ingebroken en spullen worden gestolen. Volgens de SP en GroenLinks. Inderdaad, dat is cynisch gesteld. En Grietje Zijlstra zegt, ik ben het niet vaak eens met je, Joost. Maar nu wel. Um, u doet mee, zometeen Theodor Roos. Hij is het zeker niet met me eens. Hij is uh, hoogleraar Criminal Law en Criminal Procedure in Tilburg. En hij gaat mij zo van repliek dienen. Eerst Ricardo Anan uit Rotterdam. Goedenavond, Ricardo. Hey uh, Joost, ja hier hebben we eerder over uh, bij jou gebeld, maar ik heb uh, sinds uh, het aandreden van de vorige regering, heb ik al uh, een knuppel aangeschaft. Ik heb een samurai zwaard liggen en als ik nu straks een uh, blanke uh, inbreker doodsla, dan is het eerste wie ik ga bellen is Joost en, en meneer Teven, want ik, ik ga er gewoon vanuit dat ik gewoon de volgende dag gewoon rustig thuis zit. Hmm. Want ja, uh, ik mag dat, zeg maar. Dus uh, ja. ik, ik denk nou. niet dat er als er een Marokkaan straks iemand doodslaat, dat die Marokkaan denk ik de volgende dag thuis zit. Ik denk dat ze, Wat zeg, heeft het in godsnaam, Ricardo? Ricardo. Wat heeft het in godsnaam met blank en zwart te maken? Of Marokkaan of niet-Marokkaan? Uh, nou, nou, ik zou zeggen, er is, nou, ja, er is hier momenteel. Uh, ja, dat zal jij wel niet voelen, maar er zijn. Uh, er zijn wel eens uh, rechters die dus, uh, of uh, de rechters worden niet gelijkelijk waardeerd. Nou, ik denk als een Marokkaan het zou doen, dat hij de volgende dag niet thuis is, hoor. Geloof mij nou maar. maar en als God ik dat... het gedaan heb, uh, dan ben jij de eerste die gaat bellen. Oké, okay, Ricardo Bel, me dan zeker dan, dan weer. Ik ben mij aangemoedigd om dat te gaan doen, dus dan doe On... ik het ook. Onzinnig verhaal, Ricardo. Onzinnig verhaal. Ja, dat zal wel, maar ik vind het aangemoedigend. Nou, dan ben je het met Femke Hals mee eens. Die zei ook zoiets, uh, geloof ik, op Twitter. Uh, Dilemma zegt, TV heeft gelijk. Als ik in een soortgelijke situatie zat, knuppelde ik de ongenodig gasten ook mijn huis uit. Nou, Ricardo denkt daar hetzelfde over, alleen dan gaat hij teven daar de schuld uh, van, uh, van geven. Rob Meijer zegt, uh, oh nee, die is aan de lijn uit Bolsward. Goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Een eindige standpunt helemaal naar mijn hart. Ik ben het het volledig mee eens. Ja? Kun je dat ligt ja, toe? Helemaal eens, ja, helemaal je... niet. Uh, ik vind sowieso, uh, dat is wel eerder gezegd, als ik uh, toe, uh, toe overga om in te breken in Andermans Huis, dan verknootsel ik mijn burgerrechten. Ten tweede vind ik op het moment dat iemand uh, zeg maar, mij daarvan weerhoudt. Dat zijn risico's die ik weet. Als ik een afval spring, weet ik dat ik een been kan breken. Als ik ga inbreken, weet ik dat ik het onder kop kan krijgen. Ik vind het volkomen logisch. En ik ben eigenlijk een beetje dat socialistische gezwam. Maar na van de afgelopen jaren ben ik zat gewoon van die sp eens allemaal. Ik vind het allemaal nergens meer de realiteit halen. Privacy is een, uh, is een gouden kalf geworden. Uh, op het moment dat ik inbreek, dan verkoop ik mijn nee, privacyrecht Zo ik, simpel is dat gewoon. Rob, ik denk dat je namens velen spreekt. Dankjewel. Uh, uit Bolzart kwam je. Aan de lijn nu Theo de Roos. Leo de Roos is hoogleraar, zei ik al niet meer in het Nederlands. Het gaat allemaal in het Engels. Criminal law and criminal procedure, procedure aan de Universiteit van Tilburg. Goedenavond, meneer de Roos. Goedenavond. Ja, we spraken ja. elkaar in het verleden. Toen was het nog gewoon in het Nederlands. goede um, evening, ja. Goed evening. graag tegen de vraagteken Zullen we het niet over hebben. Precies. Nou, meneer, meneer de Roos, u bent hoogleraar. U heeft er heel veel over nagedacht en over geschreven. Ik zeg, het is het risico van de inbreker. Dat dit gebeurt, hoe erg het ook is. Wat zeg je Ja, maar u? natuurlijk. Maar dat is issue helemaal niet volgens mij. Uh, natuurlijk, als je op het proevenpad gaat, dan heb je, neem je bepaalde risico's. Maar wat in, uh, kijk het punt is meer dat in deze zaak wat er gebeurt dat weten we helemaal niet. En de rechtspraak uh, is wat dat betreft, uh, de wet trouwens ook maar zeker, de rechtspraak over die wet... is best wel royaal naar de burger toe die zich verdedigt. Zelfs als die te ver gaat eigenlijk... He, maar er wet zegt al een beetje antiek een hevige gemoedsbeweging. Mm. Nou ja, zeg maar, je bent pislinken, je bent helemaal jezelf niet no, meer. Weer. En je merkt er precies, je merkt erop. En dat heeft soms ook echt vreselijke gevolgen. Maar dan nog, uh, wat je niet uh, veroordeeld, ben je niet strafbaar uiteindelijk. Die ruimte is er dus al. En ja, als ze nu opeens weer... Het wordt een beetje een ingewikkelde discussie of een non-discussie. Als je nu opeens gaat roepen, onzin en soft, we moeten harder zijn. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar wat vindt u van die uitspraak eigenlijk van Teven? U doet er vraag nou, makkelijk daarom, over. Daarom, daarom, om die reden, wat, hè, omdat die rechtspraak al zo uh, wat oké okay is... vind ik die uitspraak wat ongelukkig. Want uh, het lijkt er nu op alsof hij al iets over de zaak zegt... terwijl hij er niks van weet. Nou, ja, Hij kiest de ja, kant van voor weten. het slachtoffer. Hij kiest de kant, meneer De Roos, van het slachtoffer. Wat is daar mis mee? Ja, nee, dat weet niet. We weten we in deze zaak niet eens... wie hier nou precies slachtoffer zijn. Nou, nou, nou, nou, dat ja. kunt u toch niet meenemen. Nou, nou, nou, nou, dat weten we niet. Nee, goed, ik duidelijk een voorbeeld noemen. Uh, de bekende Albert Heijn zaak vaker genoemd... vandaag in andere media ook... Uh, ja, kijk ook. Albertijn betrappende nou En die gaan dan. En die mogen ook, helemaal eens. Die mogen die man aanhouden. Mochten daarbij enig. Ook ja, ja, ja, Toepassen. Maar niet als hij machteloos is. Of maar meneer De Roos, dat is, is, nou, dat is, is nog een voorbeeld. Waarbij in, we, meneer De Roos, daar loopt iemand achter ja, de inbreker in feite aan. We hebben het nu over een geval waar mensen hun huis binnenkomen. In mijn huis ja. heb ik toch het recht op iemand te slaan. En dan denk ik, dan kunt u wel met allerlei verhalen over afweging en proportioneel beginnen. Dat heb je midden in de nacht niet zo paraat wat proportioneel is. Je wil je gewoon jezelf verdedigen, je schrikt je kapot. Ja. En je verdedigt je. Dat moet toch, dat moet toch te respecteren zijn? Oh ja, maar dat uh, zou heel goed kunnen. Ja, maar maar, dan valt hij uh, tegen uh, de muur uh, aan en uh, uh, uh, valt hij uh, dood. Nee, maar nee, nee, punt is, nee, is, is uh, Daar ben ik met u eens over, dat is geen probleem. Dat moet respecteren zijn onder omstandigheden, maar we kennen de omstandigheden niet. U weet niks van de zaak en ik weet niks nee, van nee, de zaak. Nee, maar daarom hebben we het niet maar over diesel, we hebben het over de inbreker die doodgaat. Dat is een risico van het vak, maar daar bent u het eigenlijk gewoon mee eens? Ja, je loopt allerlei risico's in het leven. Het risico, als je het statistisch berekent, zal klein zijn, maar het is er. Maar het gaat natuurlijk veel meer om die uitspraak van deze. Ja. Uh, en ja, ik vind het een beetje... Uh, ja, niet, U vindt, niet vindt het niet handig als staatsman? Nee, nee, bij een bewindsperson. Eens een beetje je Ik wil het niet passen bij een bewindsman... omdat er ook suggesties onder liggen... van burgers, timmeren er maar op los. Dat is ook risico, nou, dat je niet willen. Gaat wat ver. Uit Amerikaans onderzoek blijkt trouwens, meneer De Roos... dan hebben we het toch over wetenschap... dat uh, bewoners, naarmate ze meer verdedigen... er minder inbrekers zijn gekomen. In Amerika. Maar oh, dat valt best. Dat valt nou, dat... best. U, ook meer slachtoffers. U, niet, uh, u bent het er, er ook bij me eens hoop ik dat je niet een aanbeveling kunt doen... van uh, uh, mensen, leg maar hommelhoekstoppers neer. U bent wel dus waar 84. Maar die hommelhoekstoppers zal u wel helpen. Dat, zo is het natuurlijk ook niet. Ik ga bedrijven het een beetje. Maar goed, uh, dus je moet daar wel heel voorzichtig mee zijn. Maar mijn, mijn hoofdbezwaar moet ik wel zeggen... wat ik net zei... Uh, onthoud je nou even van dat ze uitlatingen zolang de zaak niet is uitgezocht. Nee, maar hij reageert op een vraag van hoe kijkt u tegen dat risico aan. En dat zegt even eigenlijk heel open. Ik ben blij met zo'n, uh, toch een open bewindspersoon die daar niet omheen draait. Meneer Droos, uh, ga luisteren. Oh, ja, zeg maar. Ja, open, openheid, stel ik, openheid stel ik ook op prijs. Maar als we winnen zo, zo moet je ook heel omzichtig zijn. als het gaat om lopende zaken, lopende onderzoeken. Nou, misschien kan hij daar dan ook op terugkomen, mocht hij dat willen. Dat zal hij ook denk ik niet nalaten. Meneer de Roos, blijf, blijf aan de lijn, want we gaan eens kijken naar de bellers. 081121. Letsel of dood is voor risico van de inbreker, zeg ik. 081121. Er is iemand met een eigen ervaring, meneer Ferdinand Hossebux uit Utrecht. Is zelf slachtoffer geworden van een inbraak. Goedenavond. Joost, goedenavond. Ja, Ik in het Hossenburg. Ja, ik breek gewoon op dit moment in bij jullie. Kijk, Fred gaat helemaal niet uit de bocht. Het is zeker een risico voor de inbreker. Je weet als je binnen staat: anno 2012 heeft het verhaal twee kanten, Joost. Hij of ik, een andere optie is er niet. En dan krijg je dit. Een ja. aantal jaren geleden is ook iemand bij me binnen geweest. En het tijdsverschil dat we elkaar nog net in de woonkamer niet tegenkwamen, was vijf minuten. Was ik er eerder, dan was ik hem tegengekomen midden in de woonkamer. Dat had alle kasten al open gehad. Mijn vrouw was boven. Die heeft hem nog gehoord. Hij is weggegaan, ik kwam binnen, de deur was opengebroken. Wat moet je doen, joh? Ja. Dan, is het, dan is het hij of ik? Ja, of ik, maar ja, ja, het, ja. Is gelukkig, het is gelukkig niet gebeurd, maar nee. je maakt die situaties mee. V ja, je vindt dat hij zijn rechten ook ver ver verloren heeft op het moment dat hij in jouw huiskamer staat? Hij heeft zeker zijn rechten verloren, ja. want ten eerste, uh, ja, wie, wie, wie, wie geeft hem dan, uh, ik bedoel, wat, wat doet hij in mijn huis? Nou, nou, hij breekt in, hij volteert een deur, hij staat in mijn woonkamer en ja, kom ja. je elkaar tegen, Joost, dat geldt ook voor jou. Ja. Wat ga je doen? Is de, je de gaat kern. geen gesprek met de man. Kern, dat was de kern. Dank je. Ferdinand, zeer goed uh, verwoord en zelf dus ook uh, slachtoffer geweest van de inbraak. Peter Klein en Eerdmans bij mij is ook eens ingebroken. Je voelt je verkracht. Wat voor straf staat erop? Mark Westendorp uh, zegt, uh, inbreken ge geeft risico, maar de inbreker doden kan disproportioneel zijn en levert strafblad op. TV gedraagt zich als een officier. En dat is hij eigenlijk altijd uh, geweest. Uh, Shark zegt, uh, ik wil graag mijn eventuele geweld verantwoorden voor de rechter. Ik zou hem absoluut niet schuldig voelen. De rechter oordeelt en daar maak ik me ook zorgen over. Want de rechter, daar weten we nooit van hoe die daarmee mee, omgaat. Uh, is even meneer Halverk aanluister uit Zwolle. Goedenavond. Ja, Goedenavond, ik spreek met uh, Henk Halverk uit Zwolle. Ik heb nog een toevoeging. Kijk, er is in die buurt daar is al eerder ingebroken. Want bij, bij, uh, samen zijn allemaal vogelliefhebben schijnbaar daar in de, in de omgeving. En ze hebben geprobeerd zijn vogels weg te halen. En ik kan me voorstellen, als je dan s'nachts wat hoort. dan denk je, dan komen ze aan mijn vogels. Ja. Dat je er dan op afvliegt. Dat je dan ook denkt van, nou, nou zal ik hem hebben. Nou zal uh, ik ook weten wie het is. Het was de vijfde keer, geloof ik. Ja, daarom. Ja, dus dan, dan, word je het ook, dan word je het ook helemaal, uh, helemaal doordollen. van, van uh, nou zal ik hem te pakken nemen. Nou wil ik weten wie het is. Want als je, als je hem laat lopen en hij loopt weer weg. ja, dan komt ja. hij misschien over een paar avonden komt hij weer. Nou, dat telt ook in het voordeel, denk ik, van de slachtoffers. Ja, en, en, uh, en, en bovendien is het ook nog het risico dat. Uh, kijk, hij gaat ermee vechten. Maar voor hetzelfde geld is, is die vent veel sterker dan dat dan, dan jij bent die erop afgaat. Die, uh... Ja, we weten niet dan, hoe... Precies. En dan, dan, krijg, dan krijg je ze al te klappen. Dus voor hetzelfde geld was, was die, die vogelbezitter die was dood geweest in plaats van de inbreker. Ja, is zo. Meneer Halverk, dankjewel. Iemand die het zeer oneens is, heb ik ook aan de lijn. Dat is meneer Hu Huip Zevenhuizen uit Vianen. Huip, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Vertel. Ja, Joost, Huip Zevenhuizen. Nou, ik vind het... Je bent een beetje ongenuanceerd. Eh... Uh... Kijk, Fred Teven moet zich daar niet zo mee bemoeien. Maar wat je net zei tegen, tegen de hoogleraar... Uh, dat in Amerika blijkt dat sinds mensen hun huis verdedigen... dat het aantal inbraken afneemt. Dat zal wel zo zijn, maar het geweld wat erbij gebruikt wordt... Ja. dat is exponentieel toegenomen. Ja? Dus wat je ja. in de hand werkt is dat inbrekers, want die zullen er toch wel blijven... dat die zich uh, beter bewapenen en dat het risico groter wordt. Maar moeten we dan maar ik ben weg? Zelf een keer, ja, ben, ik uh, ben zelf een keer overvallen ja. en daarbij neergeschoten. Dus ik, ben ook wel, uh, ik heb ook wel wat ervaring op dat gebied. Uh, uh, de reden dat dat gebeurd is, is omdat ik uh, ja, omdat ik het me er ook niet bij neerlegde. Ja, dus ik begon uh, de, de overvaller uh, in zijn gezicht te timmeren, zeg maar. En als straf uh, haalde hij de trekker over. Ja, nou, dat, is, dat gebeurt. Maar dat, dan nesten uh, meer. Een maar maar dan... je moet dus voorzichtig zijn met oproepen tot dit soort zaken. Ja, kijk, ja. Fred Teven moet zich er niet mee bemoeien. Uh, er is helemaal nog niet duidelijk wat er nou precies gebeurd is. Misschien is die man gewoon van de trap gevallen en heeft hij daarbij zijn nek gebroken. Dat nou, kan. Het was geloof ik niet uh, op een trap. Maar, nou, maar gegeven, Huid, mag ik eens vragen, je hebt de eigen ervaring... Mm -hmm. dan is het toch juist zaak om om het slachtoffer... zoals jezelf, heen te gaan staan. En dat is wat Teven doet, in plaats van te kiezen... voor de dader in dit geval, die ja, dan helaas wel verleden. dat gebeurt helemaal niet. Dat gebeurt helemaal niet. Doet hij wel? Je, je, nee, je, ja, nee, je luistert niet. Er is in het strafrecht is er al enorm veel bescherming... voor mensen die dit overkomt. Ja, en vroeger werd je inderdaad in eerste instantie afgevoerd als verdachte. Ja. Maar een rechter... Die zal jou niet veroordelen. Ja, dat zal niet gebeuren. Je hebt noodweer en je hebt noodweer excess. Je mag zelfs als je compleet door ja. het lint gaat, zal een rechter jou niet veroordelen omdat je een inbreker ja. Dat is zo vaak gebeurd, maar Huip, het is zo uh, vaak gebeurd nee, dat, dat mensen nee, die dat zich wel waar. hebben verdedigd, maar het is ook preventief dat mensen die weten van tevoren ik kan wat doen, want als je midden in de nacht wordt wakker gemaakt, dan wil je wat doen, maar als je dat niet durft, dan loop je weg en dan wordt je huis leeggehaald. Dat is precies het punt wat ja. teven maakt. Je mag ja. optreden. Je mag optreden als burger. Jazeker. zeker. Je mag ook optreden. Natuurlijk mag je optreden. Ja, dat, dat zeg ik ook. De wet biedt al die, die mogelijkheid. Die biedt die, die ruimte dat al, we... al volledig. Mensen ja, zien ik mensen... Snap ook niet waarom Teven dit, dit dus op, oproept. Ja, en zegt: van joh, uh, uh, tim me er maar op los. Ik voor snap de, niet maar waar maar hij zich mee bemoeit. Huip voor de periode Teven liep je met je handjes op je rug geboeid het huis uit. als jij ook de inbreker maar een trap gaf om, om hem te laten wegkomen. Uh, ja, weg, prima, weg huis. Dat, dat, dat, dat was voor de periode voor jaar Teven. Jaar, ja, ja. Maar dat wil niet zeggen dat je dan voor tien jaar de cel in gaat of iets dergelijks. Je komt bij een rechter uiteindelijk. En die nope. zal dus bekijken... Of je daar inderdaad, uh, of, je, of je, strafbare zaken. Maar huid, je moet het, eens praten Als dat ja. zo is, of je daar dan ook voor vervolgd wordt. Ja, je... ja, maar of dat een agent jou meeneemt naar het politiebureau en je desnoods opsluit in een cel, dat wil nog niet zeggen dat je ook vervolgd wordt voor wat je. Nee, de maar de dat verwacht... drama, dat ja. hebben genoeg mensen meegemaakt. Denk even aan de tasjes die je mee Ik moet gaan af, afronden. Hype, dank je, je gaf je goed, goed verbaal uh, tegengas. Daar uh, hou ik van. U kunt nog inbreken in de show. Het wordt alleen krap. Uh, we gaan even kijken op Twitter. Ron van Heuven zegt: Eertmans, een inbreker uh, leeft buiten de wet, dus heeft geen rechten meer. Jammer. Voor hem. Ik dank Theo De Roos, meneer De Roos. Goedenavond, dank u wel voor uw inbreng. Oké, dag. Ja, okay. Tot een volgende keer, hoop ik. Uh, Albert van der Heijden twittert mij. Ik ben trouwens nooit vrolijk als ik wakker word gemaakt tussen 1 en 6. Vraag maar aan mijn vrouw. Dus hij heeft alvast een alibi, zegt Albert. Heer de Wisseling, zegt Fred Teven, heeft gelijk. Inbraak, de schuld van de inbreker. Je hebt daar gewoon niks te zoeken, Martine Hemsteden, En dan ben ik helemaal rond met de tweets. Zegt Sylvia Witteman. Ed uh, Sylvia Witteman. Ik bepleit, wel, ik bepleit proportionaliteit. Gewoon omdat we een beschaafd land zijn. Doodstraf is wat zwaar voor inbraak. Nou, dat is ook weer vrij grof gezegd. Uh, maar goed, ik ben ook niet uh, Joost genuanceerd mans, dus dat klopt. Um, dit was het. Theo de Roos, zeer bedankt. En ook Ahmed deden mee. Nou, Deze discussie is voorlopig niet klaar, denk luisteraars. Maar nu gaan we even door met een wat rustige show. Het stokje geef ik aan kunststof. daarin in modeontwerper Jan Taminaut, de gast hier op Radio 1. En morgenochtend WNL weer terug om 7 uur met Vandaag de Dag. Vergeet dus niet op Nederland 1 af te stemmen... voor u weer de ochtendspits instapt... Kijk uit voor inbrekers, wil ik u tot slot zeggen. Een rustige nacht, hoop ik voor u. Morgenavond weer een veilige nieuwe avondspits. op Radio 1 met het gesprek van de dag. Wij wensen u vanaf hier een heel fijne avond. En geniet ervan. En graag tot morgen. De overheid trekt zich terug. De omslag moet gemaakt worden door de mensen zelf.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 Dit is Radio 1.